Zit van de Linde met het NOS-journaal. Een café-eigenaar in Leeuwarden krijgt een boete omdat zijn zaak tegen de coronaregels in gewoon open was. Ook werd er illegaal gegokt en wiet gerookt. De politie viel er afgelopen vrijdagavond binnen, schrijft de Leeuwarden Courant. De 15 klanten hebben ook een boete gekregen.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 Ministeries doen vaak veel te lang over verzoeken om documenten vrij te geven, de WOP-verzoeken. Ook geven ministeries de informatie vaak helemaal niet. De juridische regels die daarvoor gelden worden op grote schaal overtreden, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Bij twee derde van de verzoeken wordt de termijn van acht weken overschreden. Door de wet openbaarheid van bestuur kan iedereen informatie bij de overheid opvragen. In de praktijk zijn het vaak journalisten of belangengroeperingen die dat doen. In Afghanistan is een Nederlandse NAVO-militair gewond geraakt aan zijn arm. Dat gebeurde bij een schietoefening in het noorden van het land. Hij is geopereerd en wordt overgevlogen naar Nederland. De marechaussee onderzoekt wat er precies is gebeurd.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 to Turn me to a mad guy. Never not switching up. Never giving up. I like doing it my way. Huh? Hey. I'm a huge Filled with understanding It will stand the test of time If I tell you that I love you Forever to be true We'll always be together This I promise you We'll always be together het ritme, Het ritme van ZFM. ZFM.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 De deurknop heb ik. Feeling broken I'll make